De onnozele hals In een klein dorpje in Italië woonde eens zijn moeder met haar zoontje Antonio. De mensen in het dorp noemden Antonio de onnozele hals omdat hij altijd domme dingen deed. Op een dag zei zijn moeder, Antonio luister eens goed naar me. Ik ga naar de stad om boodschappen te doen. En terwijl ik weg ben moet jij op de kip letten. Ze mag niet van haar nest komen, want dan worden de eieren koud. En dan komen er geen kuikentjes uit. Ik zal er goed op letten, beloofde Antonio. Zijn moeder vertrok. Antonio liep naar de hoek van de keuken. Daar zat, in een mand gevuld met stro, de kip haar eieren uit te broeden. Kip, als je van die eieren durft af te komen, word ik heel boos, riep Antonio. Maar de kip schrok zo van zijn harde stem dat ze uit de man stapte. Antonio pakte een stok en sloeg ermee naar de kip. Hij raakte de kip en toen gebeurde er iets heel ergs. De kip viel dood op de grond. Dat zou moeder niet leuk vinden, dacht Antonio. Maar als ik de kip zou braden, dan is het avondeten klaar als ze thuis komt... Dan is ze misschien niet zo boos op me. Ik plukte de veren en legde de kip op het aanrecht. En moeder zal ook wel een glas wijn bij het eten willen drinken, dacht hij. En hij ging naar de kelder om een kruik wijn te halen. Antonio had net de kraan van het wijnvat opengedraaid toen hij in de keuken een vreemd geluid hoorde. Hij holde terug naar boven. Daar zag hij net de kat met de kip van het aanrecht afspringen. Hij holde achter de kat aan en schreeuwde... ...laat die kip los, akelig beest. De kat sprong op de vensterbank en klom in de gordijnen. Antonio gaf een ruk aan het gordijn... ...en toen viel het gordijn met de kat en al naar beneden... ...boven op Antonio. Antonio zag niets meer en sloeg met zijn handen wild om zich heen. Opeens riep hij... ...nu heb ik je te pakken. Maar toen hij onder het gordijn vandaan kwam... ...zag hij dat hij niet de staart van de kat in zijn hand had... maar het koord van het gordijn. Hij keek snel de keuken rond en zag nog net... dat de kat met de kip in zijn bek naar buiten rende. Antonio rende achter de kat aan de tuin in. Hij holde door de bloementuin en daarna door de groentetuin en toen struikelde hij over een stok... waaraan een tomatenplant vastgemaakt was. Maar terwijl hij viel, kon hij nog net de kip van de kat afpakken. Antonio krabbelde overeind en liep terug naar de keuken. Hij deed de kip in de oven en pookte het vuur flink op. Omdat hij dorst had gekregen van het rennen, dacht hij ineens aan het wijnvat in de kelder. O oh, help, ik heb de kraan open laten staan, zei Antonio en hij holde de keldertrap af. Op de vloer van de kelder lag een grote plas wijn. Als ik meel over de wijn strooi, droogt het vanzelf op, dacht Antonio. Maar hij strooide zoveel meel, dat de hele kelder wit werd. Antonio liep terug naar de keuken. Hij keek om zich heen. De stoelen waren omgevallen toen hij achter de kat was aangerend. En de tafel stond scheef en het gordijn lag nog steeds op de grond. En toen hij door het raam naar buiten keek, zag hij dat de bloemen in de tuin vertrapt waren en dat de stok met tomaten op de grond lag. Alle tomaten waren gekneusd. Moeder zal wel heel boos op me zijn, dacht hij. Ik hoop dat ze in ieder geval blij is dat ik het avondeten heb klaargemaakt. Maar op hetzelfde ogenblik rook hij iets vreemds. Het leek wel of er iets aanbrandde. Hij holde naar de oven en tot zijn grote schrik zag hij dat de kip helemaal zwart was geworden. Antonio wist toen heel zeker dat zijn moeder heel erg boos zou zijn. Hij kon zich beter maar verstoppen. Antonio kroop in de kachel. Even later kwam zijn moeder thuis. Wat een rommel, riep ze. Antonio, wat is er gebeurd? Antonio gaf geen antwoord. Maar zijn moeder begreep wel dat hij zich had verstopt. Antonio, riep ze, ik heb wat lekkers voor je meegebracht. En Antonio, die wel van lekkers hield, sprong uit de kachel tevoorschijn. Hij vertelde zijn moeder wat er allemaal was gebeurd. O Antonio, zuchtte ze, de mensen hebben gelijk. Je bent echt een onnozele hals. En ze begon de rommel op te ruimen. De volgende dag zei moeder tegen Antonio... ...je moet naar de markt gaan en dit kleed voor me verkopen. Het is een mooi kleed, dus laat het alsjeblieft niet ergens liggen. Doe je best, jongen, en luister niet naar mensen met mooie praatjes. Komt voor elkaar, zei Antonio. En hij liep met het kleed over zijn schouder de deur uit. Op de markt riep hij zo hard hij kon. Wie wil mijn mooie kleed kopen? Laat mij dat kleed maar eens zien, zei een oude man. Misschien wil ik... U praat me te veel, zei Antonio. En liep verder, terwijl hij riep. Wie wil mijn mooie kleed kopen? Dag, jongen, zei een vriendelijke mevrouw. Rol het kleed maar eens uit, ik wil... U praten deftig... ...zei Antonio en hij liep verder. En zo ging het de hele dag. Telkens als er iemand aan hem vroeg of hij het kleed wilde uitrollen... ...liep Antonio gauw door. Allemaal mensen met mooie praatjes, zei hij. Aan het einde van de dag had Antonio het kleed nog steeds niet verkocht. Hij liep het marktplein af en ging op weg naar huis. Even later kwam hij langs een park bij de ingang van het park stond het standbeeld van een man die in een dik boek las mag ik even bij u komen zitten vroeg Antonio beleefd ik heb de hele dag gelopen en ik ben moe maar het standbeeld gaf natuurlijk geen antwoord u bent in ieder geval geen praatjesmaker zei Antonio aan u zou ik het kleed van mijn moeder best willen verkopen het standbeeld natuurlijk niet terug. Misschien wilt u erover nadenken, zei Antonio. Weet u wat? Ik laat het kleed vannacht hier. Dan kunt u het op uw gemak bekijken. Ik kom morgenochtend terug en dan hoor ik wel wat u besloten hebt. Antonio liep trots naar huis. Hij wist zeker dat de man het kleed van hem zou kopen. Wat zou zijn moeder blij zijn? Maar zijn moeder was helemaal niet blij toen hij vertelde wat hij had gedaan. O Antonio, wat ben je toch een onnozele hals, riep ze. Natuurlijk kreeg je geen antwoord, want een standbeeld kan niet praten. Ga nu maar naar bed, maar morgen sta je heel vroeg op en ga je het kleed halen. Laten we maar hopen dat het niet weg is. De volgende ochtend ging Antonio vroeg terug naar het park, maar... Het kleed was wel weg. Wat heb je met mijn kleed gedaan? Riep Antonio. Vooruit, geef antwoord, anders krijg je een klap. En natuurlijk gaf het standbeeld geen antwoord. Antonio pakte een stok en gaf een harde klap op het been van het standbeeld. Het been brak en toen viel het hele standbeeld om. Antonio zag dat het beeld van binnen hol was... Hij ging op zijn buik liggen, zodat hij in het gat kon kijken. Misschien had iemand het kleed wel in het standbeeld verstopt. Hij zag geen kleed, maar wel een oude stenen pot. En de pot zat vol met platte gele schijfjes. Antonio holde met de pot naar huis. Zijn moeder zag meteen dat het goudstukken waren die in de pot zaten. Ga jij maar buiten spelen, Antonio, zei zijn moeder. Ze pakte de pot op en liep ermee naar de kelder. Daar verstopte ze de pot achter een wijnvat. Want de moeder van Antonio wilde niet dat iemand te weten zou komen dat ze een pot met goudstukken in huis had. De mensen in het dorp zouden dan vast denken dat Antonio of zij het goud hadden gestolen. Nu moet ik iets bedenken waardoor Antonio niet meer aan die schijfjes denkt, dacht ze. Want anders vertelt hij het vast aan de buren. Ze dacht even na en pakte toen een zak met krenten en noten uit de kast. Ze deed het raam open en strooide de krenten en noten over Antonio heen die buiten op de stoep zat. Wat leuk, zei Antonio. Het regent noten en krenten. ...en hij dacht niet meer aan de gele schijfjes. Een paar dagen later zag Antonio op straat een paar mannen vechten. Hij liep nieuwsgierig naar hen toe en vroeg... ...waarom vechten jullie? Hierom, kreunde de man die op de grond lag... ...en hij wees naar een goudstuk op de grond. We zagen het alle twee tegelijk liggen... ...en nu willen we het allebei hebben. O, oh, maar jullie kunnen er wel een van mij krijgen... Zei Antonio, wij hebben er thuis een pot vol van. De mannen keken Antonio ongelovig aan. Die jongen zag er helemaal niet rijk uit. Dus als hij thuis een pot met goudstukken had, was hij daar vast niet eerlijk aangekomen. De mannen krabbelden overeind. Ze pakten Antonio beet en brachten hem naar het politiebureau. Smiddags werd Antonio bij de rechter gebracht. De rechter keek hem streng aan en zei... Vertel me eens, jongeman, heb jij thuis echt een pot met goudstukken? Van goudstukken weet ik niets, zei Antonio, maar we hebben wel een pot met platte gele steentjes. Zo, zo, zei de rechter. Hij pakte een goudstuk uit zijn beurs en liet dat aan Antonio zien. Zien die steentjes er zo uit, vroeg hij... Ja, meneer de rechter, antwoordde Antonio beleefd. Zo, zo, zei de rechter. En vertel me eens, jongeman, hoe zijn jullie aan die steentjes gekomen? Dat wil ik graag doen, meneer de rechter, zei Antonio. Ik heb die pot gevonden. Zo, zo, zei de rechter. Vertel me dan maar eens waar en wanneer je die pot hebt gevonden. Oh, dat weet ik nog precies. Antwoordde Antonio, ik heb die pot in een holle man in het park gevonden. Op de dag dat het noten en krenten regende. Iedereen in de rechtszaal begon te lachen. Ook de rechter schoot in de lach en zei, die jongen is een onnozele hals. Breng hem maar huis. Een politieagent bracht Antonio naar zijn moeder. En toen hij haar vertelde wat er was gebeurd, glimlachte ze. En ze zei, ja agent, mijn zoon praat soms net als een echte onnozele hals.